Ja, ja, dat had u niet gedacht. Een, filosofie, een filosoof aan de knoppen. Dat is ook iets heel bijzonders. Is he mas masterstudent. Masterstudent uh, filosofie aan de knoppen. Um, aan dit uur gaan meewerken. Maritia Witte, Els van Kemenade, Willem van der Vrande, Wil Jan Lohne en Thomas Lohne ook. Jawel, he, en Ben Lohne. Nou, dat wordt een uh, mooi uur literatuur. We beginnen zoals altijd eerst met wat was er in het li literaire nieuws. Zal ik beginnen? Zak maar doen. Nou, eens kijken. Uit de krant van vandaag. Oek de Jong. Bier en Oceaan ja, heeft de Gouden Uil. Ja. Dat is een, um, een Vlaamse literaire prijs. Ja. Een bedrag van 25.000 euro. Een sculptuur uitgereikt in Gent door een eenstemmige jury nou wie weet kan hij vanavond ook de Libris prijs in de wacht slepen het komt wel voor dat dat uh, zowel de een als de andere prijs toegekend wordt aan hetzelfde boek dat is gebeurd in 2007 met Tirza van Arnon Grunberg. we zullen nog eventjes moeten afwachten of uh, Oek de Jong of Tommy Wieringa of Christian Weitz, of Elvis Peet of Esther Gerritsen met de prijs naar huis gaan van Libris. Nou, um... nou hebben jullie dat boek trouwens gelezen, Pierre in de Ja, dat heb nee, ik gelezen, he? ja, ja. Jij niet? Ik ja. had het, het wel graag lezen, ja. En ja. vond je het helemaal geweldig? Prijswaardig? Uh, jawel, prijswaardig, ja. Prijzenswaardig, prijswaardig. Zeker wel. Ja, goed boek. Nou, mooi. Ja, ik had de indruk dat het ook wel heel erg interessant was voor mensen van onze generatie. Hè? Want uh, hij beschrijft de jaren 60 en 70 geloof ik, heel uitvoerig. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk altijd leuk, hè, om, uh, om je eigen tijd uh, vanaf een afstand weer te, te, te kunnen... te zien, zeker. Ja, dat Ja, dat is ja, dat zeker. Dat vond ik ook van hele stukken van het boek van Harry Moelis destijds zo. Uh, las ik het ook met zo'n... Uh, de ontdekking van de hemel. Nee, er zaten ook allemaal van die stukken in waar je nog helemaal middenin zat of niet ja. beleefd had. Dus dat las ik met groot plezier totdat hij in Rome ging dwalen. <lacht> toen verloor je de belangstelling. Of toen uh, dacht ik: ja, dit wordt te, ge dit afgehakt. Wordt te gek. Afgehaakt. Nee. Of vond je dat mooi? Of weet je het niet meer? Jawel, ik weet het nog wel. Jawel. Het is een soort uh, voorloper op de Da Vinci Code. Yeah. Eh? So eh? Ja, soort Dan Brown. En dat was nog al mm. niet mijn cup mm. of tea. Nee, nee. <lacht> Else. Ik heb eigenlijk bijna niks, want ik heb van alles gedaan, behalve gelezen. Oh, oh. Maar wat ik wel aardig vond is, het is een klein berichtje, of het was een heel groot bericht, maar ik zal het klein vertellen. En dat is, gaat over de e-books, en de liedjes heb, is dat ook zo. Dat kan je allemaal, op abonneren, op zo'n e-book kan je kopen en dit en dat. Maar, dan heb je het, en dan. He, een gewoon boek kan ik weer aan jou cadeau geven, enzovoort, enzovoort. Maar met die digitale dingen is dat lastig. En nu komt er een grote nieuwe ontwikkeling. En dat is dat uh, Apple en Amazon een, iets aan het ontwikkelen zijn dat je die dingen gewoon kan ruilen of verkopen, of zo. Dus. Binnenkort staat dat ons wellicht ook te wachten. Dus dan kunnen we dat doen. Het is nog niet... Uit, niet de uitvinding is nog niet klaar. Nee. Oh. Maar die, die staat dus op. Afgelopen donderdag... publiceerde het Amerikaanse patentbureau de aanvraag voor Apple... voor een digitale ruilbeurs. Dus. En Scott Tullo, die hebben jullie ook allemaal van gelezen... Hè, auteur en voorzitter... Van de Schrijversbond, nou, die ziet het allemaal zeer somber, somber tegemoet. Ja, hij zegt, het, de, de, die ziet overal elektronische marktkramen opduiken. De technologie om digitale spullen door te verkopen staat klaar om gebruikt te worden. En zal dramatische gevolgen hebben. Ja, nou, we kan zullen het, het stijlen, afwachten. Want hier moet je dan nog moeilijk doen, maar ik ken daar iemand die, als je iemand opbelt, zegt, god, geef dat boek eens door. Gratis en voor niks... Uh. Een boek op zijn e die nou, daar nou, heeft. Daar. Ja, ik snap ook niet wat het nieuwe daarvan is. Je kunt toch gewoon die boeken oversturen. En, en, uh, wat, wat, Waar moet daar iets speciaals voor ontwikkeld worden? Nou ja, als jij dat heel officieel doet, oh. ja, dan kan je dat eigenlijk niet. Oh, nee. mm -hmm. Hoor je dat ook niet te doen. No, no, no. Maar ja, dus, het wordt dus een. Het, de aanvraag beschrijft een systeem dat de gebruikers in staat stelt e-books, muziek, films en software te verkopen. of weg te geven door, be, door bestanden te versturen. Daar heeft de gebruiker steeds maar één exemplaar in zijn bezit. Mm -hmm. dus, maar dat kan je nou niet vanuit jouw e-reader. Dat kan niet. Nee, nee. Nou, dus, goed, je kunt wel muziek downloaden. De laatste hit voor 70 cent per stuk of zo. Maritia, ga je gaan? boeken bij je? Nou. Heel uh, ik mooi vond het, boek boek het te leuk te dat een, uh, een, een, een zondag, 14 dagen geleden, denk ik, uh, zoals ik meestal doe naar het programma van Wim Brands uh, over boeken. Uh, uh, toen waren er twee schrijvers, namelijk Margriet de Moor en zeker zekere Dirk van Wilde, uh, die uh, over hun... Uh, hun uh, boek vertelde. Uh, ik was er heel enthousiast over. Ik dacht, god, wat leuk. Wat zijn er leuke mensen. Ik ga, maar Giet de Moor ben ik helemaal niet zo dol op. Ik heb één keer een boek van haar gelezen. Ik dacht, nou, daar laat ik het bij. En die Dirk van Wilde, die ken ik niet. Zijn gezicht ken ik wel, maar ik, ik kende hem niet heet als schrijver. Je hebt een zwarte bril op en nee. zo'n zwart nee. blak haar. Nee, Weet je waar die vroeger ja. in zat, Dirk van Wilde. Die hebben ze een tijd om, onder leiding van de man die nu dood is. Hoe heet hij? Een beetje Dikke? Nou, een een boekenprogramma. Oh. Hij schreef ook, maar hij was vooral een verzamelaar. Oh, van Miege, en daar, en, al Zeeman. Zeeman, ja, en die ja, had zeeman, zo met boeken. boekenprogramma. Oh, ja. zeeman met boeken. Oh, zeeman met boeken. En nu, daar ja. zat Van Wilde in. En ja, dat was s'avonds pas laat. Ja, precies. Oh, ken ik hem daar? Daar ken je hem van. Oké, okay, ja. nou, hij had een heel leuk verhaal en, en, en een ongelooflijk sympathieke man. Ja. En hij uh, heeft een boek geschreven, wat nu in, in, in, in de afgelopen vrijdag uh, besproken is over uh, Bril, Martin Bril. Oh ja. dat waren twee maatjes klaar blijven, twee Groningse studenten die elkaar hebben gevonden in het schrijverschap. En uh, nou, daar vertelde hij heel enthousiast over. En ik dacht, god, ja, misschien Martin Bril, ik ben niet de enige aan deze tafel die wel eens denkt... ...nou Martin Bril, wat is daar nou eigenlijk aan? En ik moet zeggen dat mijn oordeel gebaseerd is op betrekkelijk weinig kolompjes... die ik van hem heb gehoord of gelezen. En um, uh, nu worden beide boeken... Nee, van Margit de Moor. Ja, Margit de Moor, die is, uh, geloof ik, vorige week gecommentarieerd, gerecenseerd. En dat was, nou ja, best een aardig boek van Margit de Moor. En Dirk van Wilde, daar staat dus nu een uh, recensie in. Nou, hoef je eigenlijk niet te lezen. En... Um, ik, het, de, de grap is dat ik vaak denk bij sommige schrijvers, uh, kom nou niet op de televisie. Want nou heb ik gezien, als, als ik Rozenboom uh, op de televisie had gele, uh, gezien voordat mm -hmm. ik hem had gelezen, had ik hem waarschijnlijk nooit gelezen. Dus ik, zo kan ik me <laughs> voorstellen dat sommige mensen uh, beter wel en andere mensen ja, beter ja, ja, niet op de televisie ja, kunnen verschijnen. Yeah. Dat het niet per definitie goed is als een schrijver... Uh, op de maar ben je nu nog, toch nog wel een beetje nieuwsgierig naar Van Wilde? Nee, eigenlijk niet. Het onderwerp interesseert me al niet zo heel erg. Uh, uh, huh? uh, Martin, uh... Maar toch heeft hij een paar heel aardige, aardige boekjes geschreven over Napoleon. Nee, ja. En, ja. ja, ik zei ook, heb, ik heb hem inderdaad. Ik beoordeel hem alleen op al ja, nee, die stukken, of maar die hij heeft, columns op Ja, nee, Niet veel, ik, uh, maar een paar heel aardige boeken nee, ja, ja, die ja. je met plezier zo Nou, zijn. ik vond het toen we, ook, ook zo. van bij te de horen, thee, weet je uh, wel. Van die Dirk van Beelden, uh, die beschreef ook wel van, uh, dat, uh, uh, dat Martin Bril. Uh, Eigenlijk zelf ook vond dat hij beneden de maat bleef. Ja. Ble dat hij beneden zijn eigen verwachtingen presteerde. Dus, dus, dus dat is heel erg naar en mislukt. Dus toen hij hoorde: van oké, okay, je hebt niet lang meer een goddorie. Het ergste vond hij eigenlijk dat hij het idee had dat hij aan het groeien was. En dat hij misschien nog eens echt dat in uh, meesterwerk kon schrijven. En dat hij, dat, dat nu uh, niet meer uh, Ja, absoluut. Dat het niet meer mo mogelijk was. Maar goed, dat was dus uh, één. Uh, verder vond ik het aardig om te lezen. Iedereen leest Santa Montifiore. Uh, ik weet niet of jullie ooit... Uh, Santa ik Mont zie het overal Ja, weer, precies. Ja. En dan ik denk ik... ik, laat dat maar liggen. Precies. <laughs> maar is het juist zo? Maar leuk? ik wist eerlijk gezegd niet eens... Uh, nee, ik heb het nooit gelezen. Maar er staat hier uh, een beschrijving in. Uh, of een, een, een ironisch artikel over... Uh, hier, korte cursus, literaire boeketreeks. <laughs> en... Um, dat is wel leuk gezegd. Dus de Toef ja Jager... of Jager, ik niet uitspreek... Uh, die geeft ze... acht... Uh, uh, aandachtspunten. <laughs> of aanwijzingen die je nodig hebt... om je, wil je een, een, een literair... Uh, Boeket. boeketboek te schrijven. Want... klaarblijkelijk wordt... de vuurtoren van Connemara... van Santa Montifiore, uh, die staat al twee weken in de top tien. En... Uh, en dat, hij zegt, het is een prestatie die vraagt om een cursus literaire boeketreeks. Hij begint te zeggen, romantische kitsch was lange tijd behouden, voorbehouden aan boeketreeks. Maar die tijden zijn voorbij. Nergens, nodig, nergens voor nodig om je tekst op pleepapier te drukken... en voor 6 euro in de supermarktschappen te deponeren. Je kunt er gewoon 1995 voor vragen. En het kan een bestseller worden. Nou ja, goed. <lacht> nou ja, daar hebben we het toch vorige keer over gehad. Dat uh, die, uh, die Amerikaan, die... die uh, ja. 17 boeken. in anderhalf jaar schrijft. Patterson. Ja. James Patterson. Ja. maar dat is een fabriek. Ja, dat is een fabriek. Maar deze. Ik heb er nog een paar opgezocht. Want ik dacht. Hé, is die. Zij is geen fabriek. Die Santa Montifiore. Ik dacht die komt waarschijnlijk uit Zuid-Amerika of zo. Want ik weet wel dat er titels waren die naar Zuid-Amerika verwezen. Maar dat blijkt hem niet zo te zijn. Ze is de Engelse, ze is de vrouw. Van Sebak Montifiore, ik weet niet of je dat zegt, die heeft een paar hele. Ik heb een van zijn boeken gelezen over staal in staan. Hij is een historicus die. Sebak? Ja. Ja, ja. Uh, het is een, die uitstekende, mm. uh, goed historisch onderbouwde boeken schrijft. Dus haar naam, zoals hier wordt gesuggereerd, dat zij haar naam in een fantasienaam heeft veranderd... zodat ze beter verkoopt. Maar ze heeft gewoon de naam van haar man. Dus dat, dat is haar niet kadelijk te nemen. <laughs> <laughs> maar, uh, maar zij is dus geen Ierse, zoals ik ook eventjes uh, dacht... omdat het, haar nieuwste boek zich in uh, Ierland afspeelt. Uh, maar zij is Engelse. En, um, ik dacht nog eventjes opzoeken van die... Die verkoopsters Die dit soort boeken schrijft, Naar Meev Binchy ja. Of Maeve. Ik weet nooit hoe het uit moet spreken. Ik zeg altijd Maeve. Die onlangs is, is vorig jaar overleden. Ja. En ook de dochter van de premier. <coughs> een van de vorige premiers van Ierland. Ook waanzinnig populair. ontzaglijk veel boeken geschreven al. Cecilia Ahern. En die schrijft. Mag ik aannemen. Ik heb nooit iets van haar gelezen. Uh, hetzelfde type boek. Nou goed, ik, uh, ik zal niet alle. Uh, alle wij gaan nou. toch niet zo heen. Goed, dat schreef uh, Jager, nee. Jager maar, of Jeger. Maar ik zou ook niet weten hoe je zijn voornaam uitspreekt. Want je zegt wel Toef, maar voor hetzelfde geld is het tuff, hè? Ja. <lacht> ja, Jeger, dat moet men bijna wel zeggen. Want zo wordt het geschreven natuurlijk, zoals die onder, ondergoed. Maar die Meef Binci, die toen die doodging, heb ik daar een stuk over gelezen. Die. Die wordt toch wel een literair hooggeacht, hoor. Ik zeg altijd mee, maar misschien zeg ik het hey, ook vaak. Ja, ja. Ja, ja. Ik weet het, ik heb er ooit één boek... Ligt er nog één boek voor, mij heb ik gisteren net opgeruimd. Ja. Uh, wil... Nou, het is, het is gewoon een echt gezellig. gezellige... roman. Ja, het loopt altijd Zo af. altijd met de thee. Ja. Oké. Okay. Even kijken, hoor. Of hier, hier, in, in, even kijken of hier staat... Ja, oké, okay, nou goed. Laat maar he maar jij hebt daar nog een boek liggen uh, wat je vandaag zo over begeesterd was, wat je naast je hebt nemen. Ja, ja. Wat ja. je zo goed vond. Ja, uh, dat is een boek van uh, Kapuczynski. Oh, waar hebben we het over inmiddels had. is ze ook al uh, overleden. Is. Is. Uh, uh, dat gaat over Rusland, ondergang van een imperium, ondergang van een wereldrijk. Uh, was je dat vandaag zo aan het lezen? Dat was ik vandaag aan het lezen. En dat ja. was voor je helemaal geweldig. En dat vond ik geweldig. Nou, ik dacht even dat ik een link kon maken. Maar die vond ik toch te ingewikkeld. <laughs> Naar een boek wat, uh, waarvan uh, een recensie is verschenen over... Um, eens even kijken. Uh, oh ja, ik heb hem hier. Door Douglas Smith, een verloren adel. De laatste dag van de Russische aristocratie. En die heeft vijf sterretjes en dat schijnt een fantastisch boek te zijn. Um, de schrijver doet je voortdurend slaan van verbijstering, zowel door de beschrijving van de bar barbaarse wellus waarmee de nieuwe machthebbers en vooral de ag het agressieve gepeupel zich op de voormalige bevoorrechte klasse storten, als door de indringende case studies van Ede die met grote morele kracht hun waardigheid probeerde te handhaven. Um, en hij, er wordt bijvoorbeeld, uh, klaar uit Bundel beschreven, hoe een generaal Rutski uh, toen de, zijn beul hem volgde eindelijk de revolutie erkende, antwoordde, het enige wat ik zie is één grote roverij. Daarop begon de slagpartij die langer dan een uur duurde, waarbij alleen het geluid van in vlees klievende zwaarden en brekende botten te horen was. Nee, nee. <tie> dus, uh, het is niet echt een gezellig boek. Nee, maar, maar, uh, wel, uh, je aan... leest niet over Rusland om iets gezelligs te lezen, Nee, he? precies. Nee, nee. Nee. Nee. En dat, uh, dat, had, dat uh, is dat boek van Kapuczynski. die inderdaad... Uh, even kijken, dit is geloof ik in 92 of zo uitgekomen. 93. Je hebt het wel gelezen, heb ik toen verteld, hè, over hem. Uh, uh, die, die geëerd werd als de enorme journalist, hè? Ja, ja. Met enorme gedoe. Over, uh, die Poolse journalist, uh, Kapuczynski, ja, die, Pol, die heeft en, zich voornamelijk heeft bezig met Afrika. Maar, ja, uh, en maar ook Rusland. Maar dat, ja. toen hij eenmaal dood was en even ervoor bleek dat hij toch een heel aantal dingen uit zijn grote duim had gezogen. Maar desalniettemin toch de grootste journalistiek was, in, journalist was om dat soort dingen te beschrijven. ja. Maar het is, uh, het is, uh, ik vind, blijf het ontzettend interessant vinden wat hij beschrijft. Maar van Rusland word je inderdaad niet vrolijk. Nee. Jij bent er geweest, Ben, en jij hebt contacten gehad met Russen. En je spreekt wat Rus, Russisch. Ik weet niet of jij wel vrolijk werd van jouw contacten. Nee, ook niet. Nee, nee ik wil eventjes iets citeren wat uh, Kapuscinski zegt. Uh, uh, hij haalt dan weer een, de grootste Russische filosoof... Vladimir Solovjov, uh, wanneer hij het heeft over het Oosten en het Westen. Hij zegt de tegengesteldheid van de twee culturen, de Oosterse en de Westerse, tekende zich al af in de wieg van de geschiedenis van de mensheid. Terwijl het Oosten zijn cultuur fundeerde op de absolute onderwerping van de mens aan een hogere macht, mm -hmm. aan een bovennatuurlijke werd de mens in het Westen overgelaten aan zijn eigen vindingrijkheid... die hem alle ruimte gaf om zijn aangeboren creativiteit ja, te ontwikkelen. Ja, ja, mooie tegenstelling. Zo Ik moet echt. zeggen dat ja. alles wat in dit boek staat... Uh -huh. beantwoordt wel daaraan. <laughs> Absoluut, ja, De uh -huh. volkomme inertie van mensen... Ja. en het accepteren van de meest afschuwelijke Goed, dingen. Goed, makkers. Straks, u wilt geraas. Gaan we naar een stukje muziek? Dan gaan wij luisteren naar... Eefje de Visser. Die zingt over hartslag. <laughs> ik denk, daar nou komt hij aan. Dit moeten ik, we nog even zoeken. Nee, dat is mijn ah. schuld dat hij aan het werk is. Hard vast met jou in mijn armen. Je bent een charmeur. Je houdt de deur voor me open. En schuift mijn stoel aan. Ik mag jouw jas aan. Wanneer het regent, je voelt als een warme arme teken. Zo eentje waar je niet onder vandaan wil. En dan bedenk ik me, dan bedenk ik me. Dat ik al veel te lang wakker lig. Buiten is het al lang licht. Ik schraap alle moed bij elkaar.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 Voor gedichten deze keer. Aangeschoven met vijf gedichten. En die gedichten hebben betrekking op het fenomeen man, het fenomeen vrouw en de verhouding daartussen. Oh, ja, dat het, begint, het, het begint met een gedicht van Hella Hazen Waarbij een vrouw nog geen vrouw is en nog op een man lijkt. Androgyne heet dat. Een maagd die verheven is boven alle platvoerse aardse verlangens. Virgo. Zij is een wezen tussen vrouw en knaap. Zij heeft de strakke passen van een jongen. Soms ligt zij als een poes ineengedrongen. Dan schijnt zij vrouw en glimlacht in haar slaap. Haar ogen zijn van amber en die weten veel wegen... die haar mond dan geen verraadt. Zij spiegelt zich in het water als zij baat. Haar lijf is rank en koel en nooit bezeten. Zij houdt van lichte bloemen zonder geur. Lang kan zij zwemmen in de groene bronnen. Zij leest veel en aandachtig, zoals nonnen dat doen. Alleen, achter gesloten deur... Terwijl het zonlicht aan de wanden fluistert en het glas in loodraam donker glanst als wijn. Zij heeft de trots van hen die eenzaam zijn. Een hart dat wacht en aan de stilte luistert. Ja, je denkt toch het eerst aan een schilderij uit de middeleeuwen. Van Eik. Tegenwoordig zijn de dames een beetje anders gebouwd. En alles gestemd. Maar Rijke Boon schreef een gedicht. En ik heb erbij geschreven. Vraag de dichteres niet. of dit gedicht autobiografisch is. Ze zal het in alle toonaarden ontkennen. Zaterdagochtend. als een dichteres. zegt dat het niet autobiografisch is. dan is het zeker. Wel autobiografisch. <laughs> op zaterdagochtend gaat ze naar buiten. Iedereen boodschapt. Behalve dus zij. Nul nummertjes trekken niks in de rij. Zij strekt de benen. Zij klimt in de kuiten. Ze hoort de eerste nachtegaal fluiten op klaarlichte dag. Maar ja, het is mij. Kivieten buitelen boven de wei en op een hekje twee blonde tapuiten. Vlak voordat de winkels gaan sluiten, gaat zij langs bij een bloemisterij. Koopt een paar roosjes met gipskruid erbij. Ja, doe maar ruig, ze is niet te stuiten. Boeketje voor hen die dat nu nog niet weten. Maar straks zullen vragen. Zeg, blijf je eten. Dan, dan hoef je dus ook geen boodschappen te doen. Ik vind het een vrolijk gedicht. En het raffinement, dat ruipt eraf. Meider Talma, die schreef een gedicht. En dat is natuurlijk ook niet autobiografisch. Want geen enkele dichter schrijft autobiografisch. Maar al of als je schrijft. Zelfs voor deze man en deze vrouw in dit gedicht... ...brengt internet, want zo eigentijds is het wel... ...brengt internet een positief antwoord... Geen positief antwoord. Hij vertelt zijn verhaal om te concluderen... althans om de lezer te laten concluderen... dat hij beter maar weer kan vertrekken. Het gedicht heet dan ook... Hij keek haar niet aan. In haar woonkamer rook het naar kattenstront en gekookte aardappels... Hij voelde zich een gast aan het begin van een feestje waar niemand zich echt prettig voelt. Ze zei dat ze altijd had gefantaseerd over een man die hield van poezen en de dierlijke blik bezat van Klaus Kinski, maar dan zonder leren helm. Hij zei dat hij niet voor de poes was, maar hij keek haar niet aan. Al het vocht verdween toen zijn mond, uit zijn mond toen hij terloops een hand op haar dij legde. Niet doen, zei ze. Hij hij vertrok. Gerrit Achterberg. Wie ooit wat poëzie gehoord heeft... die denkt bij Gerrit Achterberg aan sombere gedichten. Dichten over de dood heen desnoods. En... Als je dit gedicht pakt, Geheten Democraat, dan wordt over dat gedicht hier en daar geschreven van, uh, laat ik zeggen, ik ken Gerrit Achterberg en ik interpreteer dit gedicht als een vorm van opperste cynisme. Alles wat er staat is onwaar, want dat kan niet geschreven zijn door Gerrit Achterberg. Gerrit Achterberg is niet zo. Nou, ik heb het een aantal keren gelezen, nu en in het verleden. En ik kom er niet aan om te denken, Gerrit Achterberg is ook zo. Gerrit Achterberg is niet alleen maar dat cliché dat we kennen. Gerrit Achterberg is meer. Gerrit Achterberg is de democraat uit dit gedicht... In deze kamer ben ik eindelijk thuis. Ik zal geen vers meer schrijven dat mijn leven uiteen moet rukken om te zijn geschreven. Ben ik een dichter, dan is het per abuis. Ik lees het nieuwe boek, de kachel zuist, Truida staat een overhemd te strijken. Ik heb maar van de bladzij op te kijken om te beseffen welk geluk hier huist. Zo zal het door de jaren blijven duren. We krijgen straks een kind en mijn pensioen. Zal voor onze oude dag het zijne doen. We hoeven niet voortijdig te verzuren. Ook leven wij in vrede met de buren. De ene heet van Bakel, de ander Griffioen. Nou ja, mooi. Ja, dus is de positieve dicht. Maar ik vind het zo typisch dat als je erover leest. Dan uh, kom je altijd uh, mensen tegen die in staat zijn om het helemaal om te draaien. En te dus zeggen, kijk, alles wat hier staat moet je achterstevoren lezen. Want het is het Achterberg. O, zo. En dan zeg je vlieg toch op. Ja, ja. Je we maakt er edigen... ook maar een potje van geloof ik hebben. Ben. Wat zeg je? Je maakt er maar een potje van geloof ik hè. Wat bedoel je dat nou weer Wil? Nou, dat... Maar we gaan naar het laatste oh, gedicht denk oh, ja. ik. Hè? Ja. We gaan naar het gedicht van rotterdam terug, Kopland. Dat is eigenlijk een verlengstuk van het positieve gedicht De Democraat van de Gerrit Achterberg. Alleen bij Kopland gaat het om een liefde die mogelijk te lang geduurd heeft. We stonden het bij de heeft, zee. heeft geen titel. We stonden bij de zee en inderdaad, de kader gaf dat gevoel van een kade. Nog één keer iets willen, dat gezicht zien, die stem horen, iets zeggen. Ach God, dat soort heimwee nog voor het zover is. We stonden daar maar. Waar zijn we, zei ze. Hier, zei ik, dit is de zee. En achter ons in het land wonen nog de mensen en graast nog het vee. Maar alleen haar voeten kende deze wereld nog. Haar ogen dwaalden over al dat water, alsof ze alleen daar zocht naar haar herinneringen. Alleen daar. En ik, ik zocht in haar gezicht. Het keek mij aan. Grijs. En eindeloos als de zee zelf. Hmm, ziet er niet goed uit. Nee, hè? Ja. Ons aller toekomst. Nou, nou, dat is toch niet te hopen, uh, Willem. Willem? Dat lijkt me een beetje. Hou overdreven. het een beetje vrolijk. Hou ja, het vrolijk. Dat ook. Ja, dat komt omdat ik. Ik in... denk aan achterberg. Ja. ja <laughs> omdat ik het positief wil interpreteren. Oh. Nee, ja, ik vond het allemaal wel mooi gedicht op. Ik vond die van. De allereerste van, hoe heet ze? Uh, van Onze beroemde, ja De adrenaline. Nee, daar had ik het niet. Uh, daar had je het niet. Daar mee. had ik het niet. Weinig herkenning. Geen feest. <laughs> Laat staan herkenning. <laughs> nee, maar dat hoeft ook niet. Hè? Nee, dat hoeft ook nee. niet. Maar ik, bedoel, ik vond ze allemaal mooi, maar dat Binder. kwam niet gelijk binnen. Zo is ja. het nou eenmaal. Goed, Willem, nou, Willem, dan dank ik jullie heel hartelijk. En dan ga ik even zeggen wat we nu krijgen. Krijgen we spinvis, Wat vind ik altijd heel erg leuk. De grote zon. Want tenslotte scheen vandaag ook het zonnetje. Te waar of te niet waar. Helemaal waar. Oké. Okay. Bent u graag alleen? Zijn de zaken geregeld? Bent u een ochtendmens? Hoe zou u graag eten? Slikt u nogal veel in het... Algemeen heeft u vrienden zonder auto. Werkt u niet snel, maar wel volgens de regen. Pinvis, de grote zon en Jan Lone voor de micro met een spannend boek. Ja, dat gaat over de Vaticaanse moorden. Het is op zich al een mooie titel. Het is geschreven door David Houston, een Engelse schrijver, geboren in Yorkshire in 1953. Al op zijn 17e jaar begon als journalist. De laatste belangrijke functie als journalist was bij de Times... Maar in 2005 is hij begonnen met het schrijven van fictie. En de Vaticaanse moorden is er er één van. Hij heeft verschillende genres in zijn uh, werk. Hij noemt zichzelf ook author of various things. De microfoon dichterbij, dat kan. En in de Vaticaanse moorden laat hij de hoofdpersoon Nick Costa figureren. Uh, hij heeft daar nog een aantal andere boeken over geschreven. Maar dit boek uh, heb ik nog niet zo lang gelezen en uh, is wel interessant. Want uh, uit zijn journalistieke achtergrond... komt ook duidelijk dat uiting... Uh, dat komt tot uiting in zijn schrijfstijl. Hij uh, heeft historische feiten, achtergrondinformatie... beschrijvingen... en uh, het verhaal ook vermengd uh, met allerlei gebeurtenissen... die ook wel gebeurd zijn. Mm. En dat uh, roept een heleboel herinneringen op... aan dingen die rondom het Vaticaan gebeuren. En in dit geval gaat het om een... Uh, een aantal moorden die wordt gepleegd door een, een zoon van een priester. Uh, niet zomaar een priester, maar een hele hoge. Een, een uh, kardinaal. Die ook uh, heeft gerommeld met de kas van het Vaticaan. Dat kennen we ook uit de geschiedenis. En uh, uiteindelijk heeft hij Nicosta dat opgelost. Samen met een heel bijzondere vrouw, die heet Teresa Lupo. Uh, <laughs> nomenus omen zou ik zeggen. Zij is een En het interessante van, van zijn schrijfstijl is dat hij dingen vermengt. Hij uh, is ook heel uh, op de tour van een, uh, een, een schilder uit de oudheid, Caravaggio, een 16e-eeuwse kunstenaar. Oh, die komt in die boeken van Dan Brown ook over. Inderdaad. Over, ja. en, en dat, dat is uh, ook een vergelijking die wordt getroffen door sommige uh, recensenten. En sommigen zeggen dat, dat hij beter is dan Dan Brown. Uh, hij is voor een deel ook een soort uh, uh, stadschut in het boek, want hij beschrijft uh, dingen in Rome... die wij waarschijnlijk, als we er geweest zijn, allemaal kennen. Er was wel één hele frappante... Uh, een, een uh, recensie die, die werd geschreven over hem. Jammer zegt hij dat hij echt eenmaal in fout gaat... door de wereldberoemde Trevifontein toe te schrijven aan Bernini... en ze te situeren op de Piazza Navone. Maar dat is slechts een klein smetje op deze Rome-gids... Ja. Nou, dat rijdt me nogal wat. Ja. Is het is bijna het beroemdste ding in ja. Rome. Is dat niet zo? Ik had dat ook gedacht, dat het zo zou zijn. Ja. Er was één uh, recensent, die maakte er helemaal gehakt van. En die vond het jammer dat hij het had moeten lezen. Hij had het ooit eerder uh, bij de hand gehad. Toen had hij het weggelegd en toen toch maar weer gelezen... Uh, en hij eindigde in zijn recensie. Nadat ik de recensie klaar had, las ik op de achterkant dat, het, dat Houston een reisjournalist is geweest. Dat verklaart in ieder geval een van mijn constateringen. Dat hij niks vond. Een Wat vond u maar. Dat vind ik niet helemaal. Dus het is wel een, een boek wat uh, uh, zeker uh, in een bepaalde stijl kan worden vergeleken met, uh, met uh, Dan Brown. De Diepgang... Uh, hele uh, specifieke beschrijvingen van gebeurtenissen in, in Rome. En dat en verhaal over die kardinaal. dat deed me toch ergens denken denk aan die, uh, die. die bank, uh, hoe heet ze ook weer? Die, die man die, nee, die, die, die, die, die, die Rome. ja Nee, die Vaticaanse bank. Die heette anders. Ja, uh, die... ja dat is waar. Waarvan die mannen uiteindelijk. hing uh, ja. onder de brug. Precies. Ja. <laughs> Kent, uh, het verhaal. Ja. Dat en dat boek is, uh, is ook vol gruwelijkheden. gruwelijkheden. Dat doet uh, Den Braan minder. Maar het wordt op een zodanige manier beschreven dat je er toch weer van kunt genieten. Dat klinkt gek. Maar uh, dat is een onderdeel van Furus, vaak. Hè? En die schilder Caravaggio die, uh, uh, die schilderijen spelen daarbij een belangrijke rol. En dat maakt toch weer uh, tot een spannend boek. Ik kan het aanbevelen. Ken je hem al? Of is nee. het een toevallig nee. Je Nee. Je, je kijkt af en toe uit naar nieuwe boeken. Ik liep in de bieb trouwens altijd een leuk in de bieb te lopen. Ja. snoepwinkel. Mm -hmm. En dan keek ik keek bij de, de, de spannende boeken en dan zag ik die naam en uh, dan ging ik eens even kijken. Maar toen werd het vergeleken met Dan Brown. maar nou, dan wil ik het ook weten. Hij heeft uh, een stuk of acht boeken over deze hoofdfiguur geschreven. Over de detective, Ja, neem ik Nick, Nick Costa, de jonge ja. rechercheur. En, uh, maar hij doet ook veel andere dingen. Hij is ook uh, bezig in Denemarken met... met uh, Thrillers en hij is ook uh, zijn werk is opgekocht door Bavaria, dus het is uh, toch wel een mannetje putten. Voor Bavaria de bierman. Ja, dat is een of andere filmfabriek. fabriek. Zo heb ik het begrepen. Oh, dat is niet de bierbrouwer, dat is weer. Nee, oh ja, dat ja. zie je wel eens staan. Ja, ja. Ja, ja. Maar ik dacht mijn eerste associatie was met het bier. Ja. Dus hij is een goed verkopend manneke. Ja. Nou, ik weet niet of ik het ga lezen, weet je waarom. Ik ging Dan Brown kopen op een regenachtige middag. En ik, oh, ik denk, oh, dat boek had ik net gelezen. Spannend, spannend. Ga thee zetten, ga de boek kopen, lekker lezen. Ik vond me toch een zeepert. <laughs> ik was zo teleurgesteld. Vreselijk. Maar ja, misschien is deze Joosten niet zo. Dat zou wel goed kunnen. Heb jij Dan Brown wel gelezen? Vond je dat is helemaal spannend? Ja, heb je vast gelezen. Ja, de film is leuker. Oh. De film is leuker. Misschien komt hij ook nog eens een keer met een film. Ik denk het wel. Maar eh, ondanks de, de kritieken die, die er zijn door verschillende recensenten, vind ik het een aanbevelingswaardig boek. Het is spannend. Uh, op een hele andere manier geschreven dan Den Brouw, maar wel kenmerken ervan omdat hij de historie beschrijft en de verhoudingen goed weet te pakken. En dat uh, maakt het interessant. Met name dat onderdeel over die kardinaal die uh, uiteindelijk door het Vaticaan ook werd uitgespukt en is afgevoerd. Dat zegt ook iets over de Goed, verhouding ja. binnen het Vaticaan. Ja, maar dat zouden ze toch veel meer moeten doen. Ja. <laughs> Afvoeren. <hoor>. Afvoeren. <laughs> nou, dan moeten wij ons allemaal storten op Joesen. Ja, David Joesen. Dan de... mag ik u hartelijk danken. Prachtig tenzij nou. je nog iets nee, anders over vertellen. Nee, nee, ik ben... Uh, Heel voldaan. Heel voldaan. Dank, okay. dank u hartelijk. Jules de Kort zeker. Zeg, Krijgen we het lied van Jules de Kort? Ja. Goed. Of niet? Of wil jij eerst? Nee. nee, nee, nee. Is maar een maar kort liedje, maar wel een vrolijk. Kort liedje van Jules de We ja. een vrolijk lied, geen droevige ballade. Dat willen we geen van beiden. Er is al genoeg verdriet op alle levenspaden. En niemand is zorgenvrij. De tijd is een gecompliceerde, dat zeggen de zeer geleerden. Dat roepen de gefrustreerden ook voor en na. Zie toe hoe de gevaren dreigen, zie toe de zorgen stijgen. Men zou er bak van krijgen, la la la. Het leven duurt levenslang, maar niet te min kortstonden. De jaren gaan in galop. Maak dat je soms boos of bang, vloek eens een keer hard gronden en pik het daarna weer op. Die enkel en alleen maar gillen, omdat ze veranderen willen, die zullen zich licht vertillen aan ach en ween. Die niet anders dan pekel strooien en overal roet ingooien, die zullen het toch niet rooien, tra-na-na-nee. Ze zetten geen huizen neer, wel allerwegen banken. Ze lijken wel idioot. We hebben geen adem meer wegens de vele stanken. Maar nog is de peer niet dood. De zon is er nog alle dagen, trots allerlei waanzinsvlagen die over de aarde jagen vol demonie. De maan is er nog alle nachten, dus leven de goede krachten dat tegen de boze machten. Tra -la -la -lie. Ja, dat schijnt toch wel echt Jul de kort geweest te zijn. Ja, ik heb goed. Met Jenny Ariëan en uh, ik denk dat die overheerst. We gaan naar de recensie. Dalton Trumbo, stil te worden, Dulce, het Decorum Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog, deel 2, Deventer 2008. Stilte woorden, vertaald en van een nawoord voorzien door Fons Oltete, kwam oorspronkelijk uit in 1939 onder de titel Johnny Got His Gun. Het is een verpletterend boek. Ik las de laatste bladzijde op de dag dat NRC Handelsblad op pagina 2 en 3 kopt. Obama, ziedend, falen aanpak, wapengeweld. Johnny Still Wants His Gun. In de Senaat is er geen meerderheid voor zelfs maar de geringste restrictie op de verkoop van wapens. Fokken en Sukken zijn in dezelfde krant van de National Bomb Association. Achter een spreekgestoelte schreeuwen ze, tegen een boef met een bom helpt alleen maar een agent met een bom. Het gaat hier om de bommen die bij de marathon van Boston tot ontploffing werden gebracht met enkele doden en veel gewonden, onder wie een aantal mensen die armen en benen verloren. In stilte woorden gaat het over een soldaat, Joe Bonham, een 19-jarige jongen uit Colorado, die in de oorlog 1914-1918 overleeft als een levende dode. Geen armen en benen, geen gehoor, geen gezicht, geen reuk. Alleen een romp met een zwaar gehavend hoofd vegeteert hij in een ziekenhuis met alleen zijn eigen gedachten, dromen en nachtmerries als metgezel. Hij is totaal afgesloten van de buitenwereld. Er is geen enkele communicatie mogelijk. Stel je je dat eens voor? Het is onvoorstelbaar en toch heeft Dalton Trumbo dat gedaan toen hij weet kreeg van deze levensvormen die aan het zicht van de wereld werden ontrokken omdat het te erg was. Een gruwelijk boek. Toen ik het uit had moest ik aan Stoner denken. Stoner liet zich niet meesleuren op de golven van de enorme wervingscampagne waarmee Amerikaanse jongens werden aangemoedigd om ten strijde te trekken. Uit het nawoord begrijpen we dat je dit eigenlijk niet kon maken. Je werd als een lafaard afgeschilderd als je niet ging vechten, niet bereid was te sterven voor de eer van het vaderland, de vrijheid of de democratie. Allemaal begrippen waar de jonge Joe Bonham nooit over had nagedacht. Als hij opgesloten zit in zijn hoofd rompgevangenis, betwijfelt hij of zijn kameraden, die kapotgeschoten over het prikkeldraad hingen, hun laatste gedachten wel besteed hebben aan vaderland, vrijheid en democratie. Hij weet wel zeker van niet. Hij komt tot een heel aantal inzichten over oorlog. Inzichten die hij niet kan communiceren. Stoner ging niet, Joe Bonham ging wel. Stoner had gelijk, Bonham had ongelijk. Iedereen die jongens de oorlog instuurt, zou dit boek moeten lezen. Wat zal ik er nog meer over vertellen? <tacht> ik geef nog wat flapteksten. Op de laatste dag van de Eerste Wereldoorlog wordt Joe Bonham aan Vlaarden geschoten. Omdat de brancadiers op tijd bij hem zijn en de doktoren op dat moment weinig om handen hebben en vrijelijk kunnen experimenteren op de overblijfselen van deze jonge soldaat, blijft hij in leven. Zonder benen, armen, oren, ogen, neus en mond, maar met hersenen die nog kunnen denken. Het verhaal verontrust, schokt, confronteert en absorbeert, maar het verhaal ontroert ook. Het trekt de lezer mee in de hallucinerende gedachtenwereld van Joe Bonham. In zijn dode universum probeert hij wanhopig contact te leggen met de buitenwereld. Als hem dat eindelijk lukt, is de reactie die hij krijgt van een nietsontziende vreedheid. Stil te worden is de vertaling van Johnny Godd's Gun. Volgens Ernest Hemingway een van de schokkendste boeken ooit geschreven. Johnny Godd's Gun is niet alleen een krachtig anti-oorlogsdocument. Het is ook een voorbeeld van een overweldigende en schitterende verbeeldingskracht. Dat zegt de Saturday, Saturday Review. Dalton Trumbo heeft geleefd van 1905 tot 1976. Was tijdens zijn leven misschien wel de bekendste scenario-schrijver van Hollywood. Maar eigenlijk wilde hij liever als romanschrijver namaken. Dat hij zijn doel bereikt heeft, blijkt wel uit het feit dat hij misschien wel de mooiste en indringendste anti-oorlogsroman... Op zijn naam heeft staan Johnny Cottis Gunn, dus uit 1939. Trumbo was geen gemakkelijke man, niet voor zichzelf en ook niet voor anderen. De woorden die zijn vriend Ring Latner Jr. tijdens de herdenkingsdienst na Trumbo's dood uitsprak, laten daarover geen misverstand bestaan. Daar komt dan een citaat: Op zeldzame momenten verschijnt er iemand in ons midden wiens deugden voor de anderen zo duidelijk zijn, die de vaardig heeft om met iedereen op te schieten... die zichzelf zo kan wegcijferen... die in zo'n volstrekte harmonie met zijn omgeving leeft... dat hij door iedereen geliefd wordt en gerespecteerd. Zo'n man was Dalton Trumbo niet. <lacht> Wat een lijkreden. Je kunt soms de dingen op een indirecte manier zeggen... met een finale uppercut. Als we boven vermelde roman nog... Als we de bovenvermelde roman er nog even bijhalen, zo'n man was stoner wel. Donald Trumbo dus niet. Maar hij was wel de man die de levende dode, Joe Bonham, een stem heeft gegeven. Een stem die een hemeltergende, niet te ontkennen boodschap laat horen. Misschien moeten ook de jihadisten uit België en Nederland die naar Syrië trekken om te vechten dit boek maar even lezen. Overigens, wat een prachtige titel met het neologisme stil te worden, aaneengeschreven. Ik zat te denken, maar dat zal niet, want hij was ook scenario's schrijven, maar in het begin, zou de film The Patient op dit verhaal zijn gebaseerd? Ja, dat zou wel eens kunnen, ja. Ja? He? Nee, ja. Patient, English Patient, bedoel je die? Ja, nee, dat weet ik niet meer. Ik heb die, die dit die ik, is uh, een Oh ja, dat is van Michael Ondas. Ja. Ik heb dit boek ja. gelezen op, ja. op aanbeveling van Fred Greven. Die ja. wel eens een keer hier in ons uurliteratuur zit. Ja. Dat is een verwoed lezer van historische romans. Ook vaak non-fictie. Hij heeft me erop geattendeerd dat er zo'n bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog bestaat. Met de merkwaardige naam Dulce et Decorum. Ja, er is dus een serie van... van, van romans die zijn uitgekomen na de Eerste Wereldoorlog en die, waarvan uh, die uitgever vindt, die zijn uh, waard om, om uh, ja, opnieuw gedrukt te worden. En dat, uh, dat doet Fons Oldtaten, die vertaalt ze en die voorziet ze van een nawoord. En uh, nou ja, goed, je ziet hier, Johnny got his Gun, dat heeft hij vertaald als worden En het, het is inderdaad... Uh, ja, zoiets had ik nog nooit man. gelezen. Zoiets so nee. had ik nog nooit gelezen. Nee. nee. nee. nee, ik, vond nee. Dat, uh, uh, ik heb dat boek toen al jij het van die, die Zuid-Afrikaanse schrijfster. Um, uh, hoe heet ze nou, Ik Je ben haar niet, niet lang geleden. En uh, die, die uh, schrijft een prachtig boek over een vrouw die de ziekte ALS heeft. En uh, vanuit haar hoofd, terwijl ze op bed ligt. Vanuit, uh, haar gedachten worden dus... Uh, ja, ja. En, en de hele loop van de geschiedenis van haar en haar omgeving... wordt via haar gedachten duidelijk gemaakt. Wij, uh, en dat is echt zo'n ongelooflijk uh, geweldig boek om te lezen. Ook om de hele geschiedenis van uh, deze vrouw in Zuid-Afrika te horen. En de verhouding tussen zwart en wit. Maar um, het is... Het is ook, uh, ik vind dat al zo afschuwelijk om ja. te bedenken dat die ziekte die komt toch best regelmatig voor ja. dat je op deze ja. wijze opgestoten zit. Maar wat je nu beschrijft is echt de, de, ja, ultieme ja, is een, ultieme een ultieme nachtmerrie. Ja, dus een ultieme nachtmerrie. Uh, die, die schrijver die kwam op het idee toen hij een bericht zag in de krant. Uh, Prins uh, Charles die was uh, op bezoek in Canada. En daar uh, werd hij op een gegeven moment naar een afdeling uh, geloodst... ...waar, waar overblijfselen van de, van de Eerste Wereldoorlog leefden. Dat was een, een, een zwaar afgeschermde uh, afdeling. En, en uh, nou ja, daar da trof hij zulke mensen aan. Die, die, waren, die werden daar een leven gehouden. En, en daar da, da, da, da was, da was niks mee, mee te beginnen. En, en da, toen werd hij, is hij geïnspireerd geraakt en hij heeft zich proberen dat te verbeelden... Hoe dat moet zijn. en, en uh, nou ja, Hij leeft zich dus in in zo'n uh, soldaat die historisch geleefd schijnt te hebben. Die, die uh, vegeteerde daar verder. En de familie werd niet eens op de hoogte gesteld. Dat, dat, uh, dat deden ze niet eens. Want het was te erg, te erg. Overigens, ik heb uh, uh, een uh, moderne roman gelezen van uh, uh, de schrijver van uh, De Priemgetallen... Uh, ja, die is nog die niet zo lang he. uit. Die is nog niet zo lang uit. Ja. Uh, Paolo... Uh, wo, wo, wo, wo, Alessandro Paolini, zoiets? Giorgi Giorgi Giordano. Giordano. Giordano. Die uh, schrijft een boek over... Uh, over de belevenissen van, van een uh, Italiaans... Uh, Bataljon in uh, Afghanistan. Nou ja, dit is eigenlijk haast een equivalent van, van dit boek. Dat heeft hij genoemd, het menselijk lichaam. En, en daar... Uh, dan heb je eigenlijk dezelfde boodschap. Die mensen die, die achter hun bureaus... Die, die jongens daar naartoe sturen... De, de politici... de mensen die beslissingen nemen... om, om daar de, de, de waarde van het Westen te gaan, te gaan handhaven... die zitten daar in zo'n zo zo stukje woestijn... Met, met een wal eromheen... en ze zitten daar eigenlijk de hele tijd te, te bibberen... Dat, dat, dat, ze niet, dat ze niet bestookt worden. En die moeten op een gegeven moment een konvooi Afghaanse uh, chauffeurs begeleiden die, die hebben materieel gebracht en die durven niet terug want, want ja, dat, zijn, dat zijn mensen die heulen met, met de, de, de westerse vijand en de, die, die durven niet meer terug maar op een gegeven moment moeten ze toch terug die krijgen dan een geleide mee mm -hmm. nou ja en, en, ja, en dat, dat uh, uh, ergens in zo'n vallei ...haast onverdedigbaar, daar, daar worden ze beschoten. En, en dan, dan krijg je daar. Eerst krijg je een, een flink stuk van, van de roman. wordt beschreven aan hoe die jongens zich dat te pletter vervelen. Ze, ze, ze, ze doen eigenlijk helemaal niks. En, en, en, dan maar, die combinatie van. He, maar maar, maar op, en, op een gegeven moment moeten ze, ja. moeten ze in actie komen. En, en, en, en. Nou ja, het verschrikkelijke wat er dan gebeurt. En. en uh, uh, hoe, hoe ze daar uitkomen. En. Nou ja, de mensen die in leven blijven, ja, die, die, en dat is dan het laatste van de roman, die, die worden weer beschreven in hun normale leven in Italië. Maar dat leven wordt nooit meer normaal. Die zijn, die zijn zo getraumatiseerd. Ja. Die, die kunnen geen normaal leven meer leiden. Ja. Uh, die, die, die veranderen hun uiterlijk. Die, die, die, die doen van alles om, om, om maar niet aan dat leven terug te denken wat, wat ze daar in die ja, die worden onhandelbaar in, in, in de maatschappij. Dat, ja. is dat, dat soort... Uh, oh, ja, ja, ja, ja. Lezen we hadden ja. mannen die terugkomen uit de oorlog... die hun gezin daar aantreffen. Uh, ja, daar niets meer mee kunnen. Daar nee. buiten blijven staan... omdat ze gewoon niet meer in dat gezin... Pas, maar indrukwekkend boek van... Uh, hoe noem je die? De Alessandro Paul... Uh, van Giordano. Giordano. Giordano heette ja. hij. Ja, ja. Giordano heette hij. En ik vond ook altijd heel prachtig. Die trilogie van Pat Barker. Hebben jullie die nooit gelezen? Ik kan nou even niet op de titel komen. Zijn trilogie ligt ook in de BIEB. En zij is een van de professoren. Daar staan ook allerlei gedichten in. Die door... Uh, beroemde dichters... Vanuit de oorlog zijn geschreven Wilbur Hup. Nou, echt mooi. Als die daarin dat rij, Jij zei, er staat een rijtje. Ja. Pet Barker, die vond ik geweldig. Maar dat is ook een beetje die worsteling van iemand... die het in zijn geest niet meer aankomt. Ja, yes, ja, ja. Oh. Nou, de slottune klinkt... Uh, nou, Tim, uh, je hebt het uh, geweldig gedaan. Bedankt voor je technische assistentie. Uh, onze gasten hebben we allemaal zo al uh, uitgeluid... Uh, dit was het Uur Literatuur. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.